Zeven uur, na net wel met het NOS-journaal. Het DNA van de dader in de zaak Marianne Vaatstra... komt overeen met dat van de verdachte die gisteren is aangehouden. Dat blijkt uit een dubbele controle door het Nederlands Forensisch Instituut. Zo heeft het OM op een persconferentie bekendgemaakt. De politie wilde in verband met het onderzoek niet zeggen... of de 45-jarige verdachte uit Oud-Woude... inmiddels een bekentenis heeft afgelegd. De verdachte verschijnt donderdag voor het eerst voor de rechtercommissaris. Op de boerderij waar hij woont wordt nog naar aanvullend bewijs gezocht. De omgeving blijft voorlopig afgezet en zijn gezin is naar elders ondergebracht. Het OM benadrukt dat de DNA-match niet wil zeggen dat de zaak is opgelost... of dat de verdachte de dader is. Daarvoor is nader onderzoek nodig. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een tentenkamp in de Amsterdamse wijk Osdorp zitten, kunnen een week langer blijven. De rechtbank heeft een week extra nodig om te onderzoeken of beëindiging van het tentenkamp rechtmatig is. Burgemeester van der Laan hoopt dat het niet tot een gedwongen ontruiming komt, maar hij blijft erbij dat het tentenkamp weg moet. De uitgeprocedeerde asielzoekers protesteren met het tentenkamp tegen hun uitzetting. De gemeente Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen... vanwege de kans op rellen rond de Champions League-wedstrijd... Ajax-Borussia Dortmund woensdagavond. Er zijn aanwijzingen dat een grote groep Duitse supporters... zonder kaartje naar Amsterdam komt... onder wie 150 leden van de harde kern... Burgemeester van der Laan heeft de binnenstad, de route naar de arena... en het gebied rond het stadion uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Daarin kan de politie iedereen controleren op wapens. Verder is er bij de arena voor het eerst een fanzone ingericht... voor Duitse supporters. En de gemeente hoopt dat deze van veel mensen trekt... die anders naar de binnenstad gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht wordt het een graad of vijf, morgen overdag maximaal 10 graden. En ook dan is het bewolkt en droog. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie De spit zit er bijna op. Nog een laatste reisje files. Onder midden op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Bij Nieuwegein-Zuid 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. Die blokkeert uit de rechterrijstrook. Rij op de A12 in de richting Den Haag staat op de parallelrijbaan nog 3 kilometer. bij knooppunt het Oude Rijn. En op de A27, Gorkum richting Utrecht. Daar staat bij utrecht Veemarkt nog 2 kilometer. Waarom stuurde het kabinet een helikopter naar Libië? En waarom mislukte de reddingsoperatie? Wat voor rol speelde Mabel van Oranje daarbij? Mijn naam is Thomas Ros. Lees het in mijn nieuwe boek Onze vrouw in Tripoli, nu in de boekhandel. Bakke, bakke boe. Altijd iets geks met Fuchsia de Minihex. Lees elke avond een Fuchsia-verhaal voor uit het nieuwe boek van Paul van Loon: Avonturen in het Heksenbos, nu in de boekhandel. Slimme ondernemers.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 Wauw, hij is spannend, hij is grappig, hij speelt in de Efteling. De nieuwe Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon. Heb jij hem al? Weerwolf Nachtbaan ligt nu in de boekwinkel. De ouderen ombudsman wil graag weten wat de ouderen van de kabinetsplannen vinden. Laat uw stem horen. Bel de ouderen ombudsman. 0900 60 80 100. 0900 60 80 100. Vijf cent per minuut. De ouderen ombudsman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 Maar dan actueel. Nou, een of? De mailroman gaandeweg van Boukenjacht. Zo sensationeel actueel dat je de media moet volgen om te weten hoe het afloopt. Nu verkrijgbaar in nieuwboekhandel. Ja, en toen werd er ineens geld afgeschreven. En toen kon ik mijn eigen computer niet meer in. En toen kregen al mijn contacten ineens gekke e-mails van mij. Jaarlijks zijn miljoenen Nederlanders het doelwit van cybercriminelen. Terwijl je dat vaak eenvoudig kunt voorkomen. Kijk op alertonline.nl hoe je veilig online gaat. Dit is Radio 1. De NTR. Kerstof. Dames en heren, goedenavond. Alles verandert... De snelheid van het nieuws, de rol van de journalistiek. En je kan zeggen dat er een stille, soms luidruchtige revolutie gaande is. En als iemand die revolutie kan duiden, dan is het onze gast. De oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal... die een boek heeft geschreven over de stand van zaken in de journalistiek. De littekens van de dag. Hier is Hans Laroes. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Hans La toen je vanochtend wakker werd en het nieuws hoorde... Hmm. is dat dan heel naar om te weten dat jij die dag niet naar de redactie gaat? Nee, nee, want dat, uh, dat heb ik al gehad. En eigenlijk heeft me dat nooit zoveel moeite gekost... want ik ben in de zomer van vorig jaar weggegaan. En een paar weken nadat ik weg was, kwam het grote drama van Utoya in Noorwegen... Mm -hmm. Uh, en ik zat thuis te kijken en ik had mijn laptop en de tablet bij me. En ik keek tv en ik luisterde de radio. En ik had een heel goed beeld van hoe het op de redactie waarschijnlijk zou gaan. En wie aan het rennen was en wat er goed was. En hoe er geprobeerd zou worden zo snel mogelijk naar Noorwegen te gaan. Maar toen had ik geen enkel uh, moment het idee van daar zou ik zelf nog over willen gaan. Ik zou er nog middenin willen zitten. Ik kan het bijna niet geloven. Ja. Als je dertien jaar lang... Daar hebt rondgerend, gehold, beslissingen <laughs> ja. hebt genomen. Nou, iedere wel... dag weer spannend. Nou ja, niet iedere dag. Nee, maar maar wel, wel heel veel dagen die afwijken van... Het, ja. Ja, van waar... ja en toch, toch werkt het wel zo. Ik heb de een keer eerder gehad. Ik, um, ik, heb, ik heb nagewerkt voor vijf jaar. Mm -hmm. En dan kwam, dan kwam ik op beeld. En toen ik wegging naar Hilversum, toen zei er een heleboel... Hoe kan je dat nou doen? Uh, hoe kan je nou iets anders gaan doen? Dit is toch... En ik dacht, ja... Um, ik heb een beetje het idee, als je iets doet, moet je proberen het heel goed te doen. Mm -hmm. Maar je moet ook weten dat je een voorganger had en dat je weer een opvolger zult hebben. Uh, en als je daar een beetje ontspannen mee omgaat. En je leeft zo'n beetje in dat nu. Uh, dan, dan, dan doet het niet zoveel. Je toe. leeft zo'n beetje in dat nu. Dit klinkt allemaal zeer gecontroleerd. Ja, nou, ik, dat probeer ik meestal <lacht> wel. <lacht> Overmatige neiging groeien. tot regie. <lacht> dat, dat lukt niet altijd. Maar <lacht> het is wel een van mijn kenmerken om te proberen. Of eigenschappen, om te proberen. Ja, zoveel mogelijk regie te hebben. Dat is vaak tegen beter weten in, maar het is toch een poging waard. Waarom ging je eigenlijk weg? Omdat ik, het ging uh... zo lekker. Ja. <laughs> ja, misschien zijn er wel mensen die dat niet vonden. Maar nou, ik was negen jaar hoofdredacteur. Mm -hmm. En ik had langer in de hoofdredactie gezeten. Dus, dus bij elkaar denk ik 14, 15 jaar. En ik had altijd gezegd... ik vind dat je als hoofdredacteur uh, na een poosje weer iets anders moet gaan doen. Dat is goed voor jezelf, vooral goed voor de redactie. Ik, ik vind dat je een redactie voor een poosje leent. En dan moet die van iemand anders zijn. Uh, want een redactie moet ook gewoon uh, geconfronteerd worden... om de zoveel tijd met een iets andere stijl, iets andere ideeën. gewoon een, een andere baas. Um, want dan blijft zo'n redactie uh, ja, zich vernieuwen. Mm -hmm. um, en een hoofdredacteur, hoewel hoofdredacteur dat vaak denken... is nooit groter dan zijn redactie of haar redactie. Uh, en ik had zelf... Het gevoel, nou, ik kan de NOS goed achterlaten. Er is heel veel veranderd. Wat was het moment? Was er een directe aanleiding nee, waarop je dacht, en nu ga ik? Of nu moet ik gaan? Het is heel simpel. Ik had het drie jaar ervoor al gezegd. Ik, wij werden toen tegen benoemd uh, tegen de buitenwereld. Ja. Maar dat, dat valt dan niemand op. Nee. Ik, had, uh, um, ik had... Het kwam niet op de 1-0-1 terecht. Heel nee, nee ah, ja, dat had ik natuurlijk weggemoffeld. Ja. <laughs> um, nee, ik, wij werden toen benoemd in periodes van drie jaar. En in 2008 werd ik dus opnieuw benoemd En toen, mm -hmm. toen heb ik gezegd, ik dacht in parool of in we het niet meer. Uh, dit, is de dit zijn mijn laatste drie jaar. En toen heb ik een jaar voordat dat moment aankwam... heb ik bij AT5 het nog een keer gezegd. Uh, maar ik denk dat iedereen denkt, ja, dat zegt hij wel. Maar tegen die tijd gaat hij wel zeggen dat hij om een of andere reden onmisbaar is. Dus la laten we het maar eens afwachten. En had je toen ook nog een stille hoop, als je heel eerlijk bent... dat vanaf dat moment er heel interessante aanbiedingen zouden komen? Nee, nee. Nee, Bijvoorbeeld van de NRC. Oh, volgens mij zat daar al een Belgische meneer toen. Toen nog niet, hoor? Oh, dat weet ik, dat, moment. Dat, weet ik dat, dat weet ik niet meer zo goed. Nou, kijk, ik ben hoofdstructeur geweest, dus dat betekent dat ik niet per se hoofdstructeur weer hoef te zijn. Want ik, ik, uh, ik, ik heb het gedaan. En ik vond het voor mezelf wel, wel leuk om mijn eigen ja, comfortzone te verlaten. Dus en de NOS te verlaten en de functie. En ik had wel ideeën, maar op het moment dat ik wegging... had ik geen, geen nieuwe contracten of geen afspraken. Uh, maar gewoon de durf om iets, om iets anders te gaan doen. Mm, een wel, van de wel. ideeën was en is volgens mij nog steeds... want je schrijft het, mm -hmm. een correspondentschap in de Verenigde Staten. En dan het liefst in New York. Ja, maar de, de, kijk, de kans dat zoiets gebeurt is niet zo groot. Uh, want uh, uh, kranten, uh, allerlei andere organisaties... Uh, zijn een beetje zuinig met correspondentschappen. En New York of Washington, dat zijn natuurlijk zulke prachtige posten. Daar sturen ze vooral hun eigen wel. mensen naartoe. Ja, dat snap ik ook wel. Dus eigenlijk, uh, ik heb dus twee van die soort journalistieke dromen gehad. Het is één hoofdredacteur worden. Dat klinkt heel eigenwijs, maar dat, dat wilde ik graag. Mm -hmm ja was een bemoeizuchtig tipje, dus ik wilde graag mijn ideeën realiseren. En twee, dat was correspondent in de Verenigde Staten worden... Voor bij Voorkeur New York, uh, als hoofdstad van de wereld. Waarom um, is dat niet gelukt eigenlijk? Omdat ik hoofdredacteur werd. En die twee dingen die gingen niet samen. Mm -hmm. Um, en het leek mij niet zo logisch. dat. Hij Welke een... hoofdredacteur heeft het nou ook alweer wel gedaan? <laughs> Geert van de Wulp is ja. weggegaan en naar Amerika gegaan. <laughs> Die had dat beter geregeld ja, dan je zou, <Slui> ze, je zou kunnen zeggen dat hij het voor mij verprutst heeft. <laughs> Want? Nou, toen omdat... hebben ze gezegd dat één keer maar nooit meer. Toen hebben meer. ze gezegd dat is toch een beetje geparachuteerd. En dat, dat, dan blijf je toch jarenlang spanningen houden tussen de redactie en, en, en de voormalige hoofdredacteur. En ik vind bovendien als je hoofdredacteur bent geweest. En ik denk dat ik bij de NWS een uitgesproken hoofdredacteur ben geweest dan is het voor een organisatie en voor je opvolger niet goed... als je nog ergens in een hoekje, of dat nou een hoekje dichtbij of een hoekje ver weg... de vorige hoofdredacteur gaat zitten zijn. Want ook al hou je de hele tijd je mond... Mm -hmm. uh, jij bent toch de belichaming van het oude beleid. Ja, ja. Dus dat is gewoon echt uitgesloten. Ja, joh, dat, dat is uitgesloten. Nog. Ja, je ja. Kan veel beter... Wat doe je eigenlijk nu nog voor de NOS? Voor de NOS niks. Helemaal niks? Nee nee, nee, nee, nee. Gewoon helemaal niks? Helemaal niks, nee. De NOS is groot genoeg om zelf dingen te doen. Ja, 360 <laughs> mensen. Bij, bij nieuws, ja. ja. ja. Het nieuws van vandaag. Uh, ik vroeg je of je de persconferentie daarnet had gevolgd... Uh, vanuit de OZO, de mm -hmm. radio beluisterd. Ja. Wat valt jou op? Ja, dat het een persconferentie is... waarin, het, waarin eigenlijk niet zoveel werd gezegd. Ja. Eigenlijk vooral werd aangekondigd... Uh, dat het voorlopig een poosje stil zou zijn. Ja. En waarin... Duidelijk werd gezegd dat het te maken heeft met de rechten van de verdachte... en dat het nog moest worden uitgezocht of de verdachte uh, het eigenlijk wel had gedaan. Terwijl je natuurlijk eigenlijk de hele dag al, op basis van wat er is uitgelekt... een soort rollercoaster, een bulldozer over iedereen heen, krijgt, uh, over iedereen heen, heen laat lopen... Uh, waarin gezegd wordt, we hebben hem. Ik denk ook wel dat dat zo is. Mm -hmm. Maar in structuur zin moet het dan worden vastgesteld. Ja. Ja. Waarom is zo'n persconferentie pas om... Ik bedoel, wat vind je daarvan? Het nieuws was er vanochtend al. Om mm. zes uur komt die persconferentie. En dan gaan we dan allemaal met z'n allen... Ja, en volgens mij was de aanleiding, maar dat weet ik niet helemaal zeker... dat er nog een tweede DNA-match DNA moest ja. worden gehouden. En ik denk dat er, dat er voor een eerste keer met de verdachte moest worden gesproken. En misschien hadden ze wel de stille hoop dat hij meteen zou bekennen Dat weet ik niet. Dat zou ik me kunnen voorstellen na 13 jaar met zo'n proces. Mm. Um, dus ik denk dat ze zichzelf gewoon de tijd hebben gegeven... om een aantal dingen te regelen, om, om voorbereidingen te hebben voor, voor morgen. Voor die, die twee gemeenschappen waar, die eigenlijk nu op hun kop staan. Ja, ja. ja. ja en uh, worden overspoeld door journalisten en ja. grote wagens. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nu met enige afstand? Nou ja, ik, ik ben altijd wel... Op twee, onder de indruk van het circus, laat ik maar zeggen. Het, uh, op twee manieren. Ik vind het indrukwekkend wat er allemaal uitdrukt. Mm -hmm. daar, de, daar gaat mijn journalistieke hart wel een beetje uh, van open. Mm. En ik vind ook iets, het zal je maar gebeuren. Het zal maar jouw dorp uh, binnen denderen. Uh, Want met die hele kolonne komt van alles. Er komen journalisten die zich rustig opstellen... En dan komen journalisten die, bij wijze van spreken, de foto's van je, uh, van, van, van je schoorsteen komen afjatten. Hm. Dus het, het, het zal heel lang niet meer gewoon zijn daar. En. Er was een mevrouw die zei, uh, wat doen jullie hier allemaal? Dit is sensatiezucht. Ja, dat, dat is de, niet de, de, waar. Dit is verschrikkelijk ja. wat we hier... Het is, het is, het is voor een... Door, ik snap het wel hoor, zo'n reactie. Het, het is natuurlijk het, het, het, is een soort, ja, het tsunami van journalisten, ja. laat ik maar zo zeggen. Er wonen en, en 900 spullen. mensen ja. en hoeveel journalisten zullen daar vandaag zijn neergestreken? <laughs> zo geneigd zijn 1800, maar dat is een beetje veel. Maar in ieder geval zoveel dat het, dat, het, dat het echt helemaal ingrijpt. En al die wagens gaan in de weg staan. En je krijgt alles voor je neus, microfoons, camera's. Um, maar dat, ik vind dat, dat dat hoort wel bij zo'n verhaal. En dan gaat het er vooral om op welke manier zo'n journalist dat doet. Met een beetje gevoel, met een beetje respect voor het bijzondere en voor het ingrijpende. Dus het is niet per se uh, sensatie zoeken. Het feit dat de journalistiek ergens naar uitdrukt is niet, speciaal, is niet uh, per definitie sensatie zoeken. Dat zit hem in de manier waarop ze... ...optreden sommigen, of de verhalen die ze daarna maken. Want je hebt gewoon hele goede verhalen uh, over, over die twee gemeenschappen... ...en wat er gebeurd is, en je zal een aantal uh, slechte verhalen hebben... ...en uh, verhalen waarin men op zoek gaat naar tranen en, en, en, en opwinding... En, hm. en, ...en van die, van die simpele one-liners waarmee je alle kanten op kan. Dus we zit hem vooral in te opereren. En dan is daar het andere nieuws, we hebben heel lang niets over hem vernomen... ...RVD-persbericht, Prins Friso. Hoe ja. beluister je dat nieuws? Ja, ik, kijk, dat is, een, dat, is een, dat is een drama binnen die familie. Um, ik neem daar kennis van. Ik, heb niet zo, ik, ik weet ook niet wat ik daarop moet zeggen. Ik, ik, het enige wat ik daarbij zou kunnen zeggen is... Uh, ja, dat ik, dat, dat ik toch hoop, dat, hoewel het raar is bij zo'n prins... Dat, dat, maar dat, dat degene om wie het gaat zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Hmm. En ik hoop altijd in dit soort gevallen uh, dat er nog eens een wondertje gebeurt. Maar die kans is, daarop lijkt mij niet zo groot. En uh, herinner je je dan ook weer even de berichtgeving van de NRC... En het beheefte ja, van vorige week, Jannetje Koelewijn die vertrok... en toch weer terugkomt bij de NRC? Ja, nou dat, vind ik, dat lijkt mij voor haar wel goed. Want als er iemand schuldig was aan, aan, aan haar verhaal... Was het die Belgische meneer? nou Die was er in ieder geval verantwoordelijk voor. En zo'n verhaal kan alleen maar in de krant komen... als er een x-aantal van haar collega's, eindlecteuren, als die dat gewoon zo laten passeren. En ik denk dat er gewoon zo'n zo soort blikvernauwing was. Dat idee van, ah, we hebben een prachtig verhaal... En een prachtig verhaal, dat ga je niet kapot checken, dat hou je zo. En niemand heeft toen gedacht, maar kan dat wel zo? Nee. Dat was niet de schuld... Kijk, ik weet niet precies hoe ze in, in, in Davos heeft geopereerd... maar dat dat verhaal zo in de krant kwam, dat lag aan alle anderen. Eh, en voor, eh, aan, vooral aan alle anderen, voor een deel aan Jannetje Janne Koelerwijn Janne zelf... want die heeft het geschreven. Maar de krant, de hoofdredacteur, de eindredacteur hebben het in de krant gezet... en die verantwoordelijkheid ligt daar, dus... Uh, dat, dat is jouw op... grote angst altijd nee, geweest? Nee, dat is geen he? angst, dat is gegeven. Ja, nee, Maar ja. is jouw grote angst altijd geweest in die jaar dat je hoofdredacteur was? Heb je ooit aan Ad van Liem verteld dat ja, maar... een ander een fout zou maken... waar jij uiteindelijk ja, heb... verantwoordelijk zou zijn? Ja, maar dat zijn. heb ik geen angst genoemd. Dat is, dat is, voor mij was dat werkelijkheid. Mm -hmm. je bent hoofd, het een beetje, dat klinkt zo deftig, maar de minister de Verantwoordelijkheid. Je bent mm -hmm. hoofdacteur van die hele grote NOS, voor, voor Nederlandse begrippen mm -hmm. dan. Kijk, de BBC is nog een beetje groter en dan zie je wat er nu gebeurt. Met altijd bazenbouw. Bazen, altijd ja. bazenbouw. Ja. Um, maar het, het kan heel goed dat iemand ergens in een hoekje van de organisatie iets doet. Uh, waar je niks van weet. en waar je drie maanden later of, uh, of een da dag later of drie jaar later. heel veel gedoe voor krijgt. en dat je eigenlijk alleen maar kan oplossen. Door dezelfde verantwoordelijkheid te nemen en dan af te treden. Mm -hmm. Of iets anders te gaan doen. Dat, dat, vind ik een, dat is een risico van het vak, vind ik geen gevaar. Want als het gebeurt. Kijk, als ik zelf een stom fout maak, dan moet ik er. Worden Jij vindt dat dus niet vergelijkbaar met deze kwestie? Nee, die van Jantje ver... Koelewijn in de berichtgeving over Prins Frizo? Nee, nee, want ik vind dat de, de leiding van de NAC daar een beetje in heeft gedoken. Laat ik maar zo ja. zeggen. Ik vind dat als het erop aankomt, dan moet je zeggen... oké, okay, ik ben hoofdredacteur, ik ben verantwoordelijk. En dan hangt het er vanaf wat voor zaken het is hoe je dat oplost. Soms door iets in je organisatie te veranderen. En soms, het kan zo zijn, dat heb ik toen tegen Ad, Ad van Diems gezegd... Um, nou ja, dat je laten we zeggen, aan de kant gaat. Omdat hm. met jou verbonden is een verhaal dat van geen kant deugde. Ben je daar ooit heel dichtbij in de buurt geweest? <lacht> Voor zover ik weet, niet. <lacht> je weet maar nooit. Want dan had je het dus... geweten. Dan had ik het wel geweten, ja. ja. ja. Ik kan me... Nee, dat, dat is niet zo geweest. Er zijn nee. wel allerlei spannende verhalen die je meemaakt. Ik heb eentje opgeschreven over die spion, et cetera. Ja. Um... Maar niet dat gevoel van, oh, daar, daar, daar komt iets groots en zwarts op mij af... en dat gaat me zo over de rand duwen. Dat niet. Ik, ik ben het met je eens wat betreft het verhaal uh, uh, van de NRC. Het gekke is dat heel journalistiek Nederland... vooral over Jantje, uh, Jannetje Koelewijn heen viel. Hè? Dit verhaal, zoals jij het nu meldt, dat eigenlijk andere verantwoordelijk waren, namelijk de mm. eindredacteur en de hoofdredacteur... die het hebben gepubliceerd, ja. dat verhaal heb ik niet zo heel veel gehoord. Nee, maar dit, het is een, het is, we zitten ook een beetje in een vak waarin, waarin heel veel kenniszin is... en dat wordt meteen persoonlijk gemaakt. En dat speelt... Is dat zo? Ja, wel, dat vind ik wel. Wordt, ik vind dat er heel veel op de persoon wordt gespeeld. Um, en boven, wat daar natuurlijk wel aan bijdraagt, is dat, dat Jannetje Koelewijn en haar man... Um, die dan weer atypisch zijn voor de gemiddelde journalistiek. Uh -huh. hè, want, uh, dat die dan bij, uh, bij de verschillende praatprogramma's gaan zitten. Um, en dat mag ook niet altijd van iedereen, van de, van de collega's. En dan krijg je inderdaad de klappen thuis. Uh -huh. Maar ik, ik weet wel, er zijn er wel een paar geweest. Hoor. Ik heb zelf toen ook wel getwitterd over, over deze zaak. Um, en naar mijn idee toen ook al op Twitter gezet. Wat later Tom Jameus, de, degene die het onderzocht, veel uitgebreider in zijn rapport heeft, heeft geschreven. Dat ging bij wat ik toen zei, vooral over ja het falen van de eindredactie ja Goed, genoeg daarover. Ja. Uh, luisteraars kunnen zich melden in het komende uur. Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Gaan aan onze website, radiokunsthof.nl. Twitteren kan ook. Hans Laroes doet het de hele dag. Dus ga maar los op hashtag radiokunsthof. Nee, precies, hij moet wel. Ja. Goed, voor de mensen die later zijn, zijn ingeschakeld. Uh, uh, Hans Laroes, uh, journalist sinds jaar en dag. Hij begon ooit als eenvoudige krantenjongen. Met zijn fietstassen trok hij erop uit in het Zeeuwse ja. landschap. Welke, waar bezorgde hij eigenlijk de krant? Nou, in Middelburg, dorp, oh, in in Middelburg, Middelburg ja, de, hoofdstad. de hoofdstad van ja. Zeeland. Uh, nou goed, de school van journalistiek volgde. In de jaren zeventig was dat geloof ik in Utrecht. Het linkse bolwerk was er toen nog. Uh, en daarna begonnen bij de PZC, wat je eigenlijk een beetje te min vond. Beschrijf. Ja, maar toen wilde iedereen bij de grote landelijke kranten... met name bij de Volkskrant werken. Ja. En iedereen in de trein lag, las toen de Volkskrant. Dus uh, er is wel wat veranderd. Toen, daarna, de stem... En daarna het Utrechtse Nieuwsblad, waar je Gerard Dielese ontmoette. En dit tweetal maakte daarna vuuroren bij de NOS. <laughs> um, wie was dat er als eerste? Ik geloof Gerard Dielissen. Gerard, Gerard was uh, eerst chef van het jeugdjournaal bij de NOS en toen chef binnenland. Oh ja, in die volgorde. En uiteindelijk is hij naar de Apeldoornse krant gegaan. Ja, toen is hij weg. Maar hij zat dus als eerder dan, dan ik bij de, bij de NOS. Ja, beetje vriendjespolitiek kunnen we dan Ah, oh, vast spreken. wel. Ja. Ja. Maar hij niet, want hij is zo zonder nu, mij. Als jij dan ik, dan regelen we het ja. zo. Uh, goed, de NOS. Um, parlementair verslaggever in beeld. Over littekens gesproken, littekens van de dag. Ik denk dat toch heel veel mensen jou daar nog vooral van kennen. Uh, dat mes in jouw rug. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet meer weten. Jawel, ik denk dat echt heel veel Misschien mensen... Misschien een generatieverhaal. Ja. Ja. Zit dat lidtheek? Is het een groot lid uh, oh, Ja, wat is dit? Zes, zes, ik ben op de radio, maar het is zes centimeter. Zes centimeter groot. Zoiets, ja. Uh, uh, het was in 1991... Ja, um, ik werk dus in Den Haag mm. en dat was de tijd dat er uh, grote debatten waren over de WO. Uh, kok regeerde met Lubbers. En er zou heftig worden ingegrepen. En daar ging het natuurlijk de hele tijd over. En op het binnenhof waren allerlei mensen die, die, die, ja, die daar kwamen protesteren of juist niet. En de, een van hen was een jongen die in de WO was terechtgekomen. Te die waarschijnlijk al wel ja, een beetje ziek was. Maar die heeft in die tijd tijdens die WO-discussie een enorme hekel gekregen... aan het hele Haagse complex dat in zijn wereld aan het ingrijpen was. Mm -hmm. En die had toen een lijstje gemaakt uh, met iedereen uh, ja, met wie hij zou gaan afrekenen. En daar stond Lubbers op en daar stond Flip de Kam op. En die is later weer afgevoerd, want Flip de Kam had zo'n hoog stemmetje... en dat vond hij zielig. Ja. Uh, en ik stond er ook op, want ik was de brenger van dat nieuws. En hij maakte geen verschil, uh, onderscheid tussen degene die erover ging... en degene die erover vertelde. Um, en op een gegeven moment heeft hij dus inderdaad uh, ja, is hij mij gevolgd... en heeft hij gezien waar ik werkte, waar de Haagse redactie was. Een mm -hmm. paar avonden ge gewacht. En uh, op een avond na het acht uurjournaal, uh, toen ik naar huis ging, sloeg hij toe. Dus toen... Uh, toen stak hij mij neer en ik wist eerst niet wat er gebeurde. Want ik, ik, soms heb je dat wel, je, je, zonder dat je het ziet, merk je een soort van beweging mm -hmm. achter je. Nou, dat merkte ik. En ik voelde een harde klap. En mijn eerste reactie, of mijn eerste gedachte was: dat is een, stra een straatrover die mijn koffertje wil hebben. Mm -hmm. um, en toen viel ik zittend op de grond, wat wel goed uitkwam. En op dat moment merkte ik dat er een mes in mijn rug stak. Um, en toen. Ja, dat. Toen, kon ik nog te, of toen heb ik tegen iemand gezegd die langsliep: uh, van daar moet je even bellen. Uh, want daar was de redactie van, van, van de NMS om, om te gaan waarschuwen. Ja, er er ontstaat natuurlijk heel veel opwinding en er wordt heel snel gebeld. En in, in mijn gevoel was er ook heel snel, uh, waren er ambulances, was de politie. En er was een fotograaf. En er was een fotograaf. En die uh, ik had toen. Uh, het idee van, oh ik heb nog tegen hem gezegd dat ik niet wilde dat hij foto's maakte. Dat, ik wist wel dat dat niet kon, maar dat zei ik in ieder geval toch. Uh, en ja, die sprong daar rond. Ik heb daar later over na, nagedacht van wat heeft dit nu, wat ik meemaakte, gedaan met mijn beeld over journalistiek. Op die manier schrijf je er ook over. Ja, en nou eigenlijk vooral de manier van optreden. Want ik snap wel dat als je daar op de grond zit en je werkt daar voor het journaal uh, en je hebt een mens in je rug, uh, uh, dat dat nieuws is. Ja. Uh, dat snap ook ik wel. Dat ja, ook snap op dat moment. Dat snapte ik wel. Maar het zat hem een beetje in dat springen en die gretigheid uh, en het die, die, vol, volstrekt afwezig zijn van empathie. Uh, dus dat klik-klik, klik. klik, klik en, en, en dat is natuurlijk mijn projectie. Maar dan in, in zijn ogen als het ware zien van oké, okay, die ga ik straks voor, voor lekker wat geld verkopen. Weet je, dat, dat gretige. Mm -hmm. Dat, sommige dat mensen nam je dan. allemaal waar. Dat, ja, het zal of, wel mijn perceptie zijn. Ja. Maar ja, ik denk dat ik dat allemaal gefilmd heb op dat moment. Hmm. Ja. Dit verhaal heb je natuurlijk talloze keren nou, verteld. Niet zo, niet? Zo heel, nou, ik heb toen, toen het net gebeurd was, heb ik het twee keer verteld. Witteman die toen nog. Of één keer bij Paul Witteman, en één keer bij Sonja Baart, want die aan het eind van het jaar een soort feest had. Op... Een soort feest waar nou ja, de die vrouw natuurlijk niet kon ontbreken. Nee, en Aad Koster was er in zijn huis, was, was, was ontploft en zo. Dus ja. de vadergidsmensen hadden een aantal uh, betrokkenen tot zieligerts uh, uitgeroepen. En ik was daar juist gegaan om te laten zien dat ik helemaal niet zielig was. Ja. Dat ik juist bevoorrecht was, want ik, het was goed met mij gegaan. Maar dat, dat heb ik mede gedaan, omdat ik. ik kreeg toen heel veel reacties van, van mensen. Helemaal brie, de, de mensen stuurden briefjes en maakten cassettebandjes waar ze muziek op zetten. Uh, om, om. Ja, uit een soort oh, ja? troost of betrokkenheid. Dus op een gegeven moment thuis was ik een soort jongetje. dat iedere dag keek naar uh, de post. Uh, alsof het een verjaardag was. Want dan kwam er weer zo'n zo, zo, zo voorraad met, met aardigheid. Dus ik, ik dacht, ja, ik moet ook wel iets over mezelf vertellen. Dus dat heb ik gedaan. En daarna een hele tijd niet. Hmm. En dat is, um, dat is aan te raden. je moet er wel even aan wennen... want je zit natuurlijk in de knipselmapjes van iedere redactie. En ja. altijd als het over een aanslag of over slachtofferhulp gaat... in die eerste paar jaar, daar wordt er gebeld van... had jij niet toen eens een keer en zou je het niet leuk vinden nee. om bij ons? Nou, ja. ik, ik wilde toen gewoon toch vals als journalist zijn en, en, en mijn eigen leven leiden. En dat is, voor mij was het niet, niet wegdringen van iets... want het is altijd een normaal onderdeel van mijn persoonlijk verhaal geweest... Ja. Maar het was ook niet iets waarvan ik vond dat moet je uitbuiten. Want het scheelde een haartje. Ja. Uh, vorige week zat hier op die plek John Appel... die een documentaire heeft gemaakt mm -hmm. over het toeval. Ja. Op wat voor manier heb jij dit... Um, want je, je beschrijft wel hoe, heb ik het, hoe heeft het mijn journalistieke handelen mm -hmm. beïnvloed... maar hoe heeft het je leven beïnvloed? Of is het echt een... Uh, ja, een toevalligheid? Nou... Kijk, um, dingen zijn zoals ze zijn. Dat klinkt, dat, dat, dat, dat klinkt misschien heel simpel, maar ik heb me gerealiseerd dat ik. ik de, en dat kwam wel vrij snel, ook al in het ziekenhuis, dat ik me. Wel heel erg druk zou kunnen maken. En mezelf bij wijze van spreken in een trauma zou kunnen duwen. Mm -hmm. Door voortdurend te denken. Ja, maar het had ook verkeerd kunnen aflopen. Want... Je had het gevoel dat je daar invloed op had. Ja, maar ja. op mijn eigen denkengevoel heb ik invloed. Denk ik zelf. Mm. Misschien ben ik te rationeel. Maar dat hielp dan op dat moment misschien wel. Uh, want het, het, ja, dat mes. Dat staat 13 centimeter diep in mijn rug. En dat ging net langs, mijn, langs de aorta. Langs, langs, langs een long. Mm -hmm. um, maar ik, ik heb inderdaad ja, gedacht van... ik kan mij daar wel de hele tijd druk op maken... dat het anders had kunnen aflopen, maar dat is niet zo. Dus eigenlijk ben ik heel gelukkig. Ja. Uh, en misschien he, had ik wel een Engeltje... en misschien moet ik nog wel van alles in dit leven. Uh, journaals maken of whatever. Of een boek schrijven. Ja, of, journaals of, of, maken. of goed zijn voor de kinderen of wat dan ook. Ja. Um, en wat, wat, wat bij mij ook wel een rol speelde... kijk, ik denk dat als je voortdurend stilstaat... bij de, hoe he, fout het kan aflopen... en als je bang zou zijn op straat... Dat, je dan, dat dan eigenlijk die dader, die keurig was opgepakt... dus het was ook geen, geen dreiging meer... maar dat die dader eigenlijk de regie over mijn leven voert voor een deel. Ja, en dat, en dat, was, dat niet te bedoelen. was niet de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling, dat wil ik zelf Het doen. was immers een verwarde geest. Ja, en, en ik was er echt blij mee dat hij gepakt was... en dat hij inderdaad in een TBS-kliniek werd, werd behandeld. En ik heb ooit wel eens gezegd in een soort... Nou ja, toen, toen iemand me daarna vroeg. Voor een of ander blad. Die wilde dat ik in correspondentie ging met de data. Dat leek me een raar idee, maar goed. Goed idee. Ja, ik het bedacht. <laughs> um, maar ik heb toen gezegd: ik hoop oprecht. En dat meen ik ook, dat het mm -hmm. goed met hem gaat. Mm. En ik, ik vind ook oprecht. of Ik, het is ook op, ik heb geen wraakgevoelens tegenover hem. Mm -hmm. en, en, en ik geloof in de rechtsstaat. Dus ik vind dat er goed mee is omgegaan. Die man is gestraft, zit in, in TBS. De, en ja, dat is het. Ja, en dat is het. En zo beschrijf je het in je boek. Je hebt ook nog dagboekfragmenten erin opgenomen. Want je hebt in die tijd, je oudste dochter was toen vier, is toen was 25 in jouw ja. agent, ja. Nadia LaRouche. Ja. En, en haar heb je toen ook een, een, ja. een brief eigenlijk geschreven. Ja. Nu naar uh, je boek. Um, uh, waarom was dit belangrijk? Waarom wilde Hans LaRouche verantwoording afleggen. <laughs> want zo noem je het, hè? Ja, Een voor... uh, angelsaksische uh, traditie. Hoofdredacteuren, politici en andere mensen op sleutelposities... Ja. moeten opschrijven wat ze hebben meegemaakt. Ja, maar dat vind ik wel. Ik, ik, ik, ik lees zelf heel graag boeken uit de Verenigde Staten... en uit, uit, uit, uit, uit Engeland over uh, politici, uh, whatever, of van politici, uh, journalisten. Die traditie is daar veel sterker. Um, en ik, ik, ik hou wel van dat idee. Dus ik hou wel van dat idee, zeker als je bij publieke omhoop werkt... want dat is van, een, ja, ik kan wel zeggen jouw en mijn centrum... maar eigenlijk van de centrum van de luisteraars. Mm -hmm. en, en, en ja, daar, daar zit je dus op een, op een stoel die jou even wordt ja, uitgeleend. Ja. En dan moet je je best doen. Sterker nog, wij mensen, krijgen daar centen voor. Ja, wij krijgen daar ja. centrum voor. En, en, en die NOS is in de tijd dat ik dat zat... is ook heel ingrijpend verbouwd. Dus de hele de organisatie intern... maar eigenlijk vooral de manier waarop ze journalistiek bedrijft en met publiek omgaat, is... Mm -hmm. Is heel erg veranderd. En ik vind eigenlijk dat je daar ja, inderdaad over moet vertellen wat jouw gedachten waren, wat je gedaan hebt. Maar en om je... wat te bewerkstelligen? Niks. Nou, hopelijk debat. Want waar ik, ik, ik, kijk, ik zou niks het. Niks niet... is een raar antwoord. Je ja, wilt nee, maar verantwoording aan verleggen om ja, maar wat ik te bewerkstelligen. Iets... Niks. Nou, nee, nou ja, omdat ik hoop dat mensen daar, daarin geïnteresseerd zijn en daar iets uh -huh. van vinden. Kijk, ik. Wat ik vooral ook gedaan heb, is uh, mijn ideeën over hoe het nu met de journalistiek is... en hoe het straks met de journalistiek zou moeten zijn. Dus ik vind een terugblik wel relevant, maar als het alleen een terugblik zou zijn... alleen maar memoires, mm -hmm. zou ik het zelf een beetje saai vinden. Want zoveel heb ik dan ook weer niet meegemaakt. Mm -hmm. Dus ik probeer de dingen die ik heb meegemaakt... eigenlijk een beetje te koppelen aan, aan het nu en aan het straks. En, en het um, percentage ijdelheid wat hier omhoog oh, komt, hoort, kijken, meneer dat, hoort er vast bij. dat hoort er vast bij. Want ik, ik zei al straks, ik wilde hoofdrecteur worden, want ik was een, een beetje een eigenwijs typeje. En ik denk van mezelf dat ik ideeën heb over de journalistiek waar niet iedereen het eens over hoeft te zijn. Want ik, hoef, ik zoek geen gelijkgestemde, uh, maar ik zoek wel uh, prikkel. Dus ik, hmm. ik zoek wel een debat. En ik wil wel dat mensen erover nadenken. En ja, dat doe je alleen maar als je denkt dat je in ieder geval aan dat debat, iets heb bij te dragen. En uh, de baas zijn, het mm -hmm. leiderschap op je nemen. Uh, waar, waar zat hem dat in? Wat, wat, wat was het aantrekkelijke daarvan? Er zijn genoeg journalisten die het namelijk ja, absoluut ja. niets zien zitten. Toen ik net van de school kwam, de school van de journalistiek... toen zei ik ook, ik wil, ik wil wel hoofdredacteur worden. Toen al? Toen al, ja, ja. Uh, maar overigens, dat gold voor mij. Want ik vind niet dat iedereen... Uh, dit moet iedereen zelf wil, weten. Mm -hmm. voor mij, wat wil, wil, wil een sportjournalist eigenlijk spits van Ajax worden? Probeer te bereiken wat je, wat je wil. Maar ik wilde dat wel. Maar dan vooral eigenlijk niet om de baas te spelen. Maar om uh, het gezag te hebben dat bij een hoofd hoort. Dus om dingen voor elkaar te krijgen. Om in mijn geval, uh, maar het had ook bij een krant gekund... om de NOS te veranderen. Maar welk beeld had je daarbij? Toen was het dus nog bij een krant, hoofdredacteur van een krant. Ja, ja maar dat beeld dat was, dat was natuurlijk heel, heel, heel vaag. Dat, uh, ik, Welke hoofdredacteuren ik... kende je toen? Die van de PZC? <laughs> Alleen maar die van de PZC. En, en die van het Utrechts Nieuwsblad waarschijnlijk? Ja, oh, die ken of, ik ook natuurlijk, want eigenlijk Max Sneijders. Max Snijders. Een Max ik Snijders een stage, ja. ik. kleine man. Ja, ja. Maar... Um, ja, maar dat is een abstracte gedachte. Dat mm. heeft veel meer te maken met ambitie. Het gaat niet erom dat je... je ik, ik, hoef, ik hoef dat visitekaartje niet. Ik hoef geen stropdas om. En ik hoef niet naar allerlei recepties. Want ik, ik hoef er niet bij te horen. Maar het gezag uitoefenen. Uh, ja, nou, uh, ja, ik zeg je journalistieke ideeën uitoefenen. En dat lukt als je collega's vinden dat je goede ideeën hebt. En die hebben zij ook. Maar als, als je dus nou ja, de, de ideeën van die organisatie weet te verwoorden. En als zij vinden dat ze jou daarmee kunnen vertrouwen... Want dat is een vorm van gezag. M ja. Macht helpt niet zo, want bij macht gaat het om boze memos... en besluiten die je neemt. En dan zeggen ze in de journalistiek na een paar dagen toch... Uh, nou, bekijk het maar, doe het maar zelf. Maar als er vertrouwen is tussen hoofdredacteur en, en, en de redactie, dan, dan werkt het wel. Ja. Eh, ik heb veel mensen gesproken en iedereen... Eh, dat is ook wat men over jou zegt. Hè? Het is een man met visie en die dat graag uitdraagt. En, eh, ik praat wel eens eh, te veel, eh, ja. En, en dan ook niet een, een memo. Ik geloof dat uh, Geloof, jouw opvolger, een notitie maakt van... Nou, ieder jaar moet er dan een, een uitgebreide notitie van... Tien kantjes of zo en in jouw geval was het meestal een boekwerk. Nou, ik heb drie nota's gemaakt. De eerste heette Ten Aval. Uh, de staat na de, de straat. En dat ging over de straat. Nee, de straat en de staat. Oh ja. ja. De staat en de straat. En niet de wil, maar de wereld nee. van de kijkers. Heel belangrijk. Ja, dat is nogal belangrijk. Ja, ja. ja maar één van. En iedereen heeft zijn eigen methode. Een van mijn methodes, om de manier waarop ik leiding geef, in dit geval heb gedaan, is. Um, de redactie, de collega's meenemen in de verhalen die ik vertel zodat je ook een beetje denken verder ontwikkelt... En, en met allerlei voorbeelden kan werken... zodat er ook iets is waar ze op terug kunnen vallen. En wat je eigenlijk doet uh, als je zo'n redactie verandert... is je, je, je, je maakt een nieuw soort collectief geheugen. Een nieuw soort afspraak op de redactie. En soms kan je dat in hele korte zinnetjes samenvatten... of korte woorden, want we hebben het ook wel gehad over... We willen, we willen niet meer van die nou en... maar van die oh ja verhalen waarvan je denkt... Ah, nu heb ik iets nieuws gehoord. Ja. Dat is, kan heel kort. Mm -hmm. Maar soms, zeker in die tijd, in de fortuintijd... waarin de journalistiek ook onder ter discussie stond... en, en waarin de organisatie aan het veranderen was... vond ik dat je die verhalen nodig hebt, had... Nou ja, om die redactie mee te nemen. Dat was de grote ommekeer, hè? de moord op Fortuin, En toen kwam ook jouw uh, verslag ja, maar ik, ten aantal. Dat viel samen. Ik ben benoemd kort nadat Fortuin is vermoord. Ja. Na Nico Haasbroek ben Nico jij Haasboek, daar toen ja. terecht gekomen. Uh, er zit nieuws in het boek. Uh, heel slim. Dat weet jij natuurlijk ook dat dat zo werkt. Je moet met een, uh, met een nieuwtje komen, <laughs> niet waar, als je je boek wilt nou. verkopen. Ja, maar kijk, ik heb wel inderdaad gedacht, al maanden geleden... van als ik een persbericht zou moeten schrijven... dan zou dat gaan over dat geval dat jij zo gaat noemen, denk ik. Ja, nou, noem jij het maar. Maar er zit nog iets anders in, dat, dat nog niemand is opgevallen... omdat het maar op een, in één zinnetje uh, ja, zat. Maar dat is het idee dat Van Bijsterveld, de minister... Ja. Heeft, heeft gespeeld met het idee om Jack de Vries... De opperspindokter van het CDA. Ja. om die voorzitter te maken van de Raad van Toezicht van de NOS. En dat zou natuurlijk het meest bespottelijke idee zijn. dat je ooit zou kunnen hebben. dat de opperspindokter van een politieke partij. daarna. toezichthouder zou zijn van de onafhankelijke uh, NOS. En wat is daarmee gedaan? Nou, dat is vakkundig kilt. Ja. <laughs> even naar uh, het nieuws van uh, de spion. Want da mm -hmm. dat is natuurlijk sowieso een lekker verhaal. Hè? Zo heb je het waarschijnlijk ook wel bedacht. Oh ja, ik Spionage dacht op, is op, altijd... Op een gegeven moment wel. Dat is een verhaal dat ik... Dat kon, naar mijn idee kon ik dat toen niet vertellen. Mm -hmm. En dat is een verhaal dat je later wel kan vertellen. En natuurlijk, ik ben ook niet gek. Dat is ook wel leuk in een boek. Je moet alleen even uitleggen wat er precies aan de hand was. Ja. Voor de mensen die het boek ik nog best... niet hebben gegeven. Ja, dat... hey, zei die er nog? Ja. <laughs> ja. Um... Ergens um, een jaar of zeven, acht geleden... toen ik nog niet zo lang hoofddirecteur was... toen kreeg ik een telefoontje van een correspondent in het buitenland... die een beetje veronderd zei, ik moet, je iets, ik moet met je praten. Um, en dat gaat vaak over geld of over verhuizingen of whatever. Um, maar ik, dit klonk een beetje anders. En sprak toen af... oké, okay, als je over een paar weken naar Nederland komt... Dan, dan zien we elkaar oog in oog en dan kunnen we het over hebben. En toen bleek dus dat die correspondent was in contact gekomen... met een Nederlandse zakenman... En die zakenman had af en toe wel eens wat informatie gegeven. En die informatie werd steeds een tikje interessanter. En op een gegeven moment, en dan heb je het over maanden... zei die zakenman, eigenlijk, moet ik je vertellen... Ben ik, uh, werk ik voor de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, MIVD. Mm -hmm. En ik vind, want ik heb jou nu zo vaak geholpen... dat jij wel eens wat terug kan doen. Want jij komt op plekken waar wij niet zo makkelijk komen. En ja, daar werd natuurlijk over gesproken. En die, die MIVD'er zei toen, en als je het niet doet... Dat zou ik natuurlijk heel vervelend vinden. Maar dan kan ik altijd nog het gerucht laten uitlekken... dat jij wel degelijk voor ons werkt. En dat, dan, dan, krijg, dan, dan ontstaat er een soort doolhof van chantage... waar je hier niet makkelijk mee uitkomt. Want als die correspondent het had gedaan... dan was hij ingegaan tegen alles waar hij waar, ja, waar, waar, waar zelf nog respect voor had. Voor, tegen de ideeën van de journalistiek. Tegen alles waarvoor hij daar was. En als hij het niet had gedaan... dan was de kans dat die MEVD-er ja, van, van die journalist een paria had gemaakt... Door gewoon te laten uitlekken, hé, hey, daar zit een, uh, een stille. Ja. En dan is, dan is je niet alleen op die plek uh, zijn positie kwijt, maar ook in Nederland. Oh, oh, wherever. Dus dan wordt je leven, je, je journalistieke leven wordt kapot gemaakt. En daar wist ik toen niet meteen wat aan te doen. ik dacht, ja, één, wat wij kunnen doen als NOS, dat is ons machtige publiciteit. Dus we kunnen er een verhaal over maken. Maar ik dacht ook... Wat uh, Frits Baan. We kunnen hem even laten ja, horen, want hij reageerde gelijk gisteren op uh, de Jaap. Even een reactie. Ik heb het gehoord, ja. Er is een boek uit van Hans Larousse. oud hoofdlecteur van het NOS-journaal. Blijkbaar is ooit een, een correspondent benaderd om voor de inlichting te werken. Waarom hou je dat geheim? Dat moet toch meteen openbaar gemaakt worden? Dan moet je meteen je redactie inlichten en zeggen... Jongens, zijn er meer mensen benaderd? Wat is dit voor iets? En dat wil ik diezelfde avond nog in het journaal zien... En ik vind het onbegrijpelijk dat je dat voor een boek bewaart. Er zitten er commerciële belangen achter. Maar de nos, dat zal toch niet? Nee, daar heb je gelijk. Sorry, dat neem ik meteen terug. Dat kan niet. Want die snappen ook nooit. Ja, de snabbelkestapo hier aan ja, tafel, <laughs> Hans ja. Larousse. Maar um, kijk, ik, ik heb Frits geantwoord van lees het boek even, dat, uh, dat is misschien handig. Uh, ik heb ook gezegd van... 1895. 1895, ja. en ik heb ook gezegd wat, wat hij doet is eigenlijk een beetje zo'n voorbeeld van een van de andere stellingen in mijn boek. Namelijk dat iedereen begint met een mening te hebben zonder even te kijken hoe. Mijn afweging, die kan fout zijn, maar mijn afweging was... Als, ik het, als we er een verhaal van maken, dan winnen we die, dat in de eerste ronde. Hè? Want dan is de sympathie bij de NOS en bij de, de correspondent. En dan moet de minister naar de Kamer, dan krijgt mm hij -hmm. glazen. Uh, maar ik kan niet uitsluiten dat er daarna een soort vuile oorlog ontstaat... die de MIVD tegen ons gaat voeren. Wat voor oorlog zou dat dan Ho kunnen zijn? Dat kan met desinformatie, je kan zo'n correspondent, je kan mij, je kan de NOS... kan je met, met, met mooi lijkende informatie die niet blijkt te kloppen in de vallokken. Er zijn allerlei manieren... Ik, ik weet niet of het zou, zou gaan, maar ik heb er wel rekening mee gehouden... dat, dat er dus represailles zouden zijn. En ik heb zo het... onveilig voel je dus als hoofdredacteur? Nou ja, kijk, het is niet zo dat ik ieder jaar uh, zo'n kwestie met een spion meemaak... dus precies weet uh, wat er dan gebeurt. Maar de politiek zit er zo dicht bovenop. Wat je net ook beschrijft met Bijsterveld en Jack de Vries. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Je beschrijft maar, nog een ander akkefietje, Matt ja. Herbe, die. Uh, ja, die aan het geld zat. Die ja. direct gereageerd heeft op Maartje van Wegen... Ja. En, en vervolgens. Uh, ja, maar de, wij zijn ook. met 30 miljoen. Lijken... Ik weet niet of het nu nog te volgen is, maar. Nou, ja. kijk, het gaat om de, de manier waarop politici. De, de, de, met je bemoeien. Kijk, de, die, dat spionageverhaal, om dat even af te maken. Dat is, daar ben ik werkelijk vanochtend buiten de minister omgegaan. Daar heeft de minister, zoals was Henk Kamp, heeft goed op ingegrepen. Um, en Misschien heb ik me zorgen gemaakt destijds voor niks over Represailles... maar was mijn afweging. Mm -hmm. Ik heb overigens, ook mede voor Frits Barend... heb ik dat stuk uit het boek op mijn site gezet. Um, uh, zodat iedereen er iets van kan vinden. Mm. Dan kunnen we er ook over discussiëren. En, en de debatteren, uh, wat je graag ja, wilt. Ja, ja. Um, dat andere is dat wij langzamerhand... eigenlijk een bananenrepubliek zijn geworden... Nederland, wij lijken altijd, wij doen alsof we het allemaal zo keurig voor elkaar hebben. Maar politici gebruiken simpelweg de weg van het geld om zich te bemoeien met omroep. Mat Herben van de LPF destijds wilde ons straffen... omdat uh, we niet uh, fatsoenlijk genoeg over de LPF hadden bericht. Maartje de, van Weeg had Maartje per ongeluk had gezegd dat tot haar spijt... Uh, of dat soort woorden, Pim Fortuyn, uh, de grootste was geworden in Rotterdam... bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat was niet goed... Hè? Dat moet je ook gewoon kunnen zeggen. Mm -hmm. heb, je dat toen, heb je haar gelijk Leek, een ik, reprimand Ik niet, want toen werkte ze niet voor, voor, voor, de NOS, voor mijn deel van de NOS. De NOS bestond toen nog niet als één. Oh ja, natuurlijk, ja. Um, maar dat weet ze zelf ook wel. En dat is een slip of the tongue. Uh, mm -hmm. En dat is uh, onhandig. En misschien dachten ze dat ook wel. Maar um, het is niet journalistiek. Maar het is onzin dat de politicus zegt... oké, okay, dan haal ik bij jullie meteen 30 miljoen eraf. Wat toen wel gebeurde. En nu, al die kabinetten die we tot nu toe hebben gehad... van wat voor samenstelling dan ook... Uh, die hebben mede omdat de publieke omroep... nou ja, niet zoveel liefde meer ontvangt in Den Haag, zou ik maar zeggen. Zeker het bestuurlijke systeem niet. Programma's uh -huh. eerder dan het bestuurlijke systeem. Wordt iedereen gedacht, oh, daar kan weer 100 miljoen af... daar kan weer 200 miljoen af. Uh, zonder erbij na te denken wat de schade is die dat oplevert. Want die, kijk, die, die eerste paar 10 miljoen... die, die kan zo'n systeem altijd wel verwerken. Er, er, dan wordt er een beetje gewijzigd... en dan wordt er een beetje bezuinigd... en dan worden er helaas ook mensen ontslagen, maar dat gaat dan nog. Maar, maar als je verder gaat... Dan breek je echt af. Je kunt dat echt aan elkaar verbinden. Dat Mat Herbe uh, 30 miljoen uh, korten vanwege die uitspraak van Maartje van Wee. Dat heeft hij zelf gezegd. Hm. Hij heeft gezegd, ik heb nog een appeltje met de NOS te schillen. En toen deze 30 miljoen was, uh, was bezuinigd, toen zei hij... nu is mijn appeltje geschild. Hm. Dus hij heeft, het is niet mijn interpretatie, het zijn zijn woorden. Ja. Kijk, de, de huidige politiek doet het iets subtieler. Uh, die, die beleiden hun, laten we zeggen, gebrek aan liefde... Uh, door, nou ja, door aan het geld te zitten. En hoe moet je daarmee omgaan? Want bijstevel uh, die Jack de Fries lanceren... Nou bedoel, ja, dat kan je, wel, dat kan je er keurig tegenhouden. Ja, dat, dat, is, dat is een makkie. Ja, maar ja. De, het zijn toch rare verhalen? Ja, maar kijk, weet je... Um, eigenlijk moet je het anders doen. Ik ben niet op aarde, ook al werkte ik bij de NWS... om de publiek om op te redden, zoals hij nu is. Ik heb een, een ander verhaal. Ik denk... Dat, dat de journalistiek in zijn totaliteit, dus ook die van de publieke omroep... dat die op langere termijn echt aan het ineens schrompelen is, aan het eroderen. Uh, en dat komt mede, niet alleen hierdoor... maar dat komt mede doordat steeds maar weer geld wordt weggehaald. Want op een gegeven moment raakt dat de journalistieke programma's ook midden in het hart. Ik bedoel, deze bezuiniging zal voor de NOS heel veel pijn doen. En misschien moet je dat wel oplossen door allerlei dingen te schrappen... Waarmee je eigenlijk goede journalistiek bedrijft. Research of buitenlandse correspondenten. of een deel van het jeugdjournaal of whatever. Hm. Dat, dat kan allemaal. En dat. dat politie, politici spreken niet uit dat ze dat willen. maar ze doen het wel. Maar als je nu kijkt naar de kranten. die het heel erg moeilijk hebben. vooral de, de regionale uh, kranten. die gaan er binnenkort. Gaan er weer een paar echt in moeilijkheden komen. Ja, voor alle duidelijkheid. je ja. schrijft niet alleen over de NOS. Nee, maar, maar ook nee, met een grote die, die liefde voor, ja. voor de kranten. Ja, ja. Want ik vind namelijk. Kijk. Dit gaat niet over de vraag of je de publiek op overeind moet houden... maar gewoon wat voor soort land wil je hebben. Mm -hmm. Willen wij een land zijn dat op een fatsoenlijke manier informatievoorziening euh, heeft... of willen we een soort operette land zijn dat alleen maar van, van hype naar hype uh, rent... en eigenlijk nauwelijks meer tijd besteedt om nog eens een verhaal uit te zoeken? Wil je alleen maar opwinden, uh, uh, uh, uh, reageren op opwinding op Twitter of, of, of, of blogs... Of wil je uh, inderdaad je eigen verhalen maken... en een zekere eigen nieuwsagenda erop ja. nahouden. En nieuws is niet gratis. Ik bedoel, het, het, het op een website zetten van nieuws, het doorlinken, het kopiëren van nieuws... dat is allemaal gratis. Maar er ligt een infrastructuur onder... En dat heeft te maken met, laten we zeggen, de kwaliteit of de beschaving. Uh, of, of het antwoord op de vraag wat van het land wil zijn. Maar het wordt natuurlijk wel steeds ingewikkelder. Dat maak ik ook op uit jouw boek. Ik bedoel, als je kijkt naar de functie van de sociale media. Ja. Iedereen is zijn eigen journalist in zekere zin. Iedereen heeft een camera op, op zak. En, ja, maar dat is heel goed. Want ik vind het juist heel leuk dat die digitale netwerken je als journalist in staat stellen om allerlei contacten te hebben met mm -hmm. je publiek. Want als er iets gebeurt, de foto's worden altijd eerder gemaakt door, door niet-journalisten. En de eerste uh, informatie komt, komt op Twitter op een heel andere manier. Uh, en ergens in het publiek zitten altijd mensen die meer over een ander on onderwerp weten dan jij. Dus als je die verbindingen mm -hmm. hebt, als je netwerkt op deze manier, dat is perfect. Maar, en maar wat wordt de rol van de journalist? Uh, Want om nog even terug te gaan naar die nota die jij schreef, weliswaar lange tijd geleden. Maar het spookt nog steeds rond op het journaal, uh, deze nota, ten aanval <laughs> uh, van, uh, de straat en, van de staat en de straat. Ja. Uh, het is toch ook wel ingewikkeld om dat dan concreet te maken? Nou, het, is, het, het, het wordt steeds, in zekere zin wordt het steeds makkelijker... als je je weg maar kan vinden in de digitale wereld. Want het kenmerk van de straat en de staat... is niet dat je de straat op gaat en naar mensen vraagt... Uh, wat had u van Den Haag gedacht? Want dan gaan ze allemaal zeggen, meneer, het zijn zakkenvullers. Nou, dat, dat wat zijn, is het kenmerk wel? Waaraan da kunnen je we bijvoorbeeld gaat, zien dat jij. Dat je, dat je op zoek gaat, naar, dit, jouw erfenis is? Naar de, dat je op zoek gaat naar de deskundigheid van mensen zelf... in hun eigen omstandigheden. Dus als het gaat om... Uh, om kortingen op de AWBZ. Dan kan je dat heel goed illustreren door uh, mensen te laten zien op wachtlijsten... of op de manier waarop ze geholpen worden, of whatever. Zonder, zonder dat je naar een woordvoerder gaat van een koepelorganisatie... die wel eens even namens iedereen zal komen verklaren hoe het zit. Hm. De, Daarom hebben jij, we nu zulke fijne berichtgeving gehad wat betreft nou, de zorg. Ja, dat is zeker. Een ander nou, dat is niet helemaal een ander verhaal. Nee, dat, maar daar, daar zat meer een soort van journalistieke opwinding... die een beetje buiten zijn oevers straat, eerlijk gezegd. Wat ja. is daar gebeurd? Ja, dat weet ik niet precies. Kijk, ik, ik, ik kan er niet meer van nabij volgen. Maar er is ergens. Op die dinsdag is er, is, is er een soort opwinding ontstaan. De dinsdag na het regeerakkoord. Mm -hmm. Waardoor RTL en NOS op pad gingen met rekensommen. waarvan ik niet weet of ze allemaal klopten. Maar die hebben een soort opwinding gebracht. Eh, die, omdat de politiek er eigenlijk niet goed op reageerde. een paar dagen heeft kunnen bestaan. En er was, er was daaronder een, volgens mij zo'n soort idee van. Ja, ja wij, wij gaan nu. Ja, ik wil niet zeggen pakken, maar wij gaan nu los op dat nieuwe kabinet. Wij gaan los op Rutte. En daar zit dat, dat, dat een soort psychologie uh, omheen die ik niet helemaal meer goed kan volgen, omdat ik. Op een afstand zit. Ja. Maar het is niet. Maar het is. Want ik. Het maar dat afgelopen is de straat zaterdag. De zaterdag straat. Nee, ja. nee dat, dat is waar. Maar afgelopen zaterdag een groot verhaal in de, in de Volksstand. Twee ja. verhalen. Jouw ja. boek. En daarnaast het verhaal over de dat zorgverzekering. Goed, dat is wel goed contrast. Maar wa, wa, waarin jij dus pleit voor slow journalism. Ik ja. denk, ja, dat is ook wel lekker ook. Als je dan opgestapt bent. Want dat nee, maar kan ik, heb het, ik heb het bij. Ik heb het bij. De, toen ik bij de NWS. Ik zou, het niet, ik zou het te makkelijk vinden als ik nu iets zou vertellen... Dat ik, dat, ik, dat ik nooit in de praktijk heb gebracht. Ik heb altijd geprobeerd om... en dat is niet altijd gelukt hoor, dat is mm -hmm. heel simpel... maar om die slow journalism, die research... om die uh, handen en voeten te geven mm -hmm. en die steeds verder uit te bouwen. En we hebben in de afgelopen jaren steeds toegevoegd aan research. Mm -hmm. um, omdat dat een soort een goed contrast is. Een noodzakelijk contrast tegenover de 24 bij 7 ja. snelheid... Uh, met de gedachte dat je, je zei het toen tegen Gerard van Westerlo... die dat hele mooie grote verhaal toen schreef voor de NRC... 80% nieuws en dan 20% eigen nieuws gaan. Ja, ja, en eigen agenda. Ja, ja. eigen agenda. Maar dat, dat red je natuurlijk. Dat is nog niet gelukt. Nou, dat varieert. Wij hebben, voor mij zijn dat hoogtepunten. Wij, wij hebben verkiezingscampagnes gedaan... Mm -hmm. waarin, we dat wel, waarin we dat als voorbeeld wel degelijk deden. Juist omdat politici en hun campagnevoerders... degene zijn die proberen altijd een deel van de verhalen weg te houden. Mm -hmm. Als je daar geen eigen agenda naast hebt, dan ga je met hen mee. Um, dus het is, het, het, het is wel degelijk gelukt. We hebben uh, vaak per jaar bekeken van wat zijn nou de thema's. Ja, maar we René zelf... Wendt, jouw goede vriend mm -hmm. en collega die nog altijd bij het journaal werkt... die zegt ja, in de praktijk redden we dat niet. Nee, dus op dan het moment wordt, is het toch nog niet. altijd de agenda die on ja, ons Ja, soms is de agenda dicteert. heel dringend. Maar, ik, ik, ik, maar dit is ook iets, dat is, dit zegt is frappé toujours. Je moet eigenlijk iedere dag tegen iedere journalist opnieuw zeggen van... Er zijn nog andere verhalen dan deze verhalen, die via de AMP-agenda komen, of via de persberichten of via de woordvoerders. Dan moet je echt, je, je moet dat echt iedere dag doen. En de journalistiek valt heel snel terug in zijn oude automatismus. Hm. En iedere dag opnieuw moet je zeggen: luister, dit is er ook, dit moet je ook, hier is ook een agenda, hier zijn ook verhalen te maken. Je, uh, je omschrijft jezelf ook uh, als iemand, en het verbaast me eerlijk gezegd... als iemand, uh, geen mensenmens, ik heb een hekel aan die betiteling, maar goed, <laughs> jij noemt het zo. Niet ja. zo'n man die dan bij het koffieapparaat uh, een, een praatje houdt. Uh, jij was de hoofdredacteur van de Memo's, beschrijf je ook zelf. Dat is ook wat, wat ik hoorde. Zeker in het begin. Is, is ja. dat een, een keuze? Of nee, dat zit dicht bij mijn persoon. Wat het echt ingewikkeld vindt? Het zit dicht bij mijn persoon. Ik, ik ben het meest... Effe, ja, ik, ik denk dat ik niet zo effectief ben in al die small talk. Uh, dat wil niet zeggen dat ik het niet doe. Je begint er ook heel vies bij te kijken. <laughs> <laughs> nou, ik dacht dacht ik Niet zo de effectief in doen. een small talk. Ja, goh, ik, ik, ik ben inderdaad niet zo iemand die, die, die wijze van spreken... met woorden knuffelend bij de koffieautomaat uh, bij iedereen ik weet. Dat is ook wel weer het andere is. uiterste. Ja maar, ja, maar ik kan wel vertellen. Ik zit, ik zit niet opgesloten in mijn kamer uh, alleen maar memos rond te sturen. Maar ik schrijf juist, ik schrijf juist verhalen. Ik schrijf ook iedere week uh, dat noemde we een weeklog uh, over, over nou ja, de dingen die ik deed... Of waar ik me over nadacht of die me opvielen... om ook dat rond te vertellen. En daarmee, uh, dat was een middel. Maar het is uh, bij een redactie van ongeveer 400 man, wat het toen was... Is het, en zeker die 24 uur per dag doorgaat... zijn er ook groepen op de redactie die je helemaal niet zoveel tegenkomt. Hmm. En ik ben dan ik ben niet degene die bij de draaideur uh, ze staat op te wachten... Uh, om eventjes een, een paar woorden te wisselen. Dat is niet mijn stijl. Maar ik denk dat je dan ook moet kijken naar hoe de hoofdredactie in zijn totaliteit uh, in elkaar zit. En uh, daar moet je een beetje een evenwicht in vinden. En daar had je dan de andere mensen voor. Die in stijl dat wel is. Ja, dat bedoelt zoveel we elkaar wel aan. Uh -huh. Maar ik, ja, het, le het leek mij het meest handig om toch dicht bij mijn eigen persoon te blijven. En uh, daarmee zal je niet de ideale. Maar wie erin. is dat dan? Wat is dat dan voor iemand? Nou, iemand... iemand die, die probeert uh, ideeën uh, gerealiseerd te krijgen. en de redactie ervan overtuigen dat je op een bepaalde manier uh, moet werken. Niet alleen als het gaat om verhalen maken, maar ook dat je veel meer... en daar zijn de digitale kanalen heel leuk voor... veel meer moet vertellen over waarom je dingen doet, uh -huh. waarom je dingen niet doet... waarom je een verhaal zo hebt gemaakt, et cetera. Dat is wat ik noem open the black box of journalism. Uh -huh. Dat is alleen maar leuk, want mensen reageren erop en mensen geven je vertrouwen. Nou, wat zou je nou nog meer willen? Dan leuk werk, vertellen over je werk, vertrouwen terugkrijgen. Uh, de ondertitel van het boek... Kracht en zwakte van de journalistiek en het nieuws van morgen... Um, over de zwakte gesproken. Ja. Je noemt er een aantal, hè? Uh, uh, Te veel berichten over Johan van der Sloot. Uh, Enschede, de vuurwerkramp is niet goed gegaan. Ja, maar dat was een incident. Kijk, wat, um... En meer aandacht. Ik noem ze, ik zet ze even op een rijtje. En meer aandacht voor Sugar Hooper... dan voor de dood van Rudy Kousbroek. Ja. Dan denk ik, nou ja, in die dertien jaar... Je is iets, maar zijn voorbeelden. Iets ergens, of iets ingewikkelders, of heftigers, of... Nou, dat zal toch wel? Vast wel, maar we hebben altijd geprobeerd... On... Dat... Ik heb natuurlijk een eenzijdige kijk ongetwijfeld. <lacht> ik vind dat, het, dat dat als het gaat om echte grote verhalen... Er, dat, dat, dat dat wel meevalt. Uh, dus dat er niet zo van die enorme ontsporingen zijn geweest. Ik vind Joran vind ik wel een voorbeeld. Ik vind, drie dagen achter elkaar openen, dat vind ik gewoon teveel. Daar was ik zelf bij. Maar er komt dus een soort grommend beest op gang. Dat de redactie is, en dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, of een stoomtrein, of wat dan ook. En dat komt eenmaal op, op, op, op, op, op snelheid. Dat, dat dendert dan door. En daar had ik iets van moeten zeggen. Nee, maar de, de, de, de, de echte bedreigingen zijn die enorme haast van die 24 uur ja. samenleving. En bijvoorbeeld in praatprogramma's, een ander verhaal... Um, de opkomst van wat ik dan noem de deskundige die nergens verstand van heeft. Uh, dus... Iemand die aan, bij, bij, bij Matthijs van Nieuwkijk aan tafel komt zitten... niet omdat hij iets weet, of zij iets weet... maar omdat hij zo heftig in een paar zinnen iets kan zeggen. En leuk kan doen. En leuk kan doen. En dat... Maar hoe open ben je om nog even terug te gaan mm. naar het boek? Hoe open ben je over jezelf? Als je het dan hebt over verantwoording afleggen... heb je het idee dat je echt alles hebt kunnen zeggen? Ja, alles wat, wat, wat relevant is. Kijk, er zijn... Dat zijn, je maakt in, als je hoofdstuk maak je eigenlijk allerlei, allerlei dingen mee... waarvan ik denk, ja dat, waren, dat zijn incidenten, dat is een, een conflictje dat je, dat je hebt... of iemand is boos op jou, of, of wat dan ook. Um, maar dat heeft niet meer betekenis dan dat ene moment. En dan, dan hoef ik dat niet nog een keer op te rakelen. Ik heb vooral geprobeerd te vertellen over die zaken... Ja, die ergens over gaan. Die op een gegeven verstaan. moment maakte hij een gedaanteverwisseling, gedaantewisseling mee. Ik heb het <lacht> van dichtbij kunnen aanschouwen dat ik vroeg: wat is er met Hans Roes gebeurd? Hij dat heeft geweest een Hij heeft, lang, kleren, haar, hij heeft ja. lang haar. Hij mm. heeft een verhouding met een van de nieuwslezers. Ja, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee. Hou op. Nee. Je had toch een verhouding met Caroline, uh, ja, maar toen was ze weg. Lily Pally? Toen was ze weg. Dat, dat is essentieel. Dat, ik, ik heb, dat zij, zij was weg bij de NOS. Het is iets het is anders dan zei de Vries met... Uh, oh ja, wij hebben ook geen kazernes. Dus, dus, dat is ge nee, maar meer. goed. Dat, dat is natuurlijk wel een ingewikkelde toestand geweest. Kan ik mij zo voorstellen. Nee, nee, ja, nee. En ja, dan denk zou, ik, als je dan op de andersaktische wijze... verantwoording wilt afleggen... Ja, maar dat hoort hier niet bij. Want dat, is, dat, is een, dat, vind ik echt, dat vind ik privé. Juist omdat het ging over een moment... of in een periode... Mm -hmm. dat zij niet bij de NOS werkte als ze wel bij NOS werken, dat zou ik overigens veel problematischer vinden. Dan nou, vind ik dat het niet kan. Maar gegeven het feit dat ze dat ze er niet werkte, heeft het ook helemaal niks met de NOS te maken. Dus ze moest weg omdat jullie ontzettend nee. verliefd op elkaar. Wel, nee, weer. nee, dat is daarna gebeurd. En kunnen natuurlijk, ik bedoel, dat kunnen allerlei verhalen over, over, over bestaan. Maar dit ja, want er bestaan dit veel is, dit verhalen is ja, over maar Hans dit is, Larouche, en de vrouwen. Ja, ja, ja, ja. ja. Zit tot in de weekend en de story. En ik, het punt is. Um, ik weet zelf wat waar is en wat niet waar is. Ik weet mm -hmm. zelf dat het voor 98% onzin is. Ik weet ook... en vandaar dat ik probeer daar met in de journalistiek rekening mee te houden... dat dat um, bijvoorbeeld de kinderen heel erg raakt. Jouw ja, kinderen. Ja, omdat mm -hmm. die dan plotseling weer uh, uh, ja, geconfronteerd worden met het verhaal... waarop ze worden aangesproken. Dus dat... Ja, ik, ik weet wel, het, het, het zit in de knipsallergieven, dus het blijft er altijd uitkomen. Nou, dit maar is dus geen dat... geval van een knip, want ik, ik weet nog dat, dat jij zo ontzettend veranderd was. Ja, maar dit is dus een ander verhaal. Dan, er, is een, er is een verschil tussen het verhaal dat klopt mm -hmm. en de verhalen die niet kloppen. Mm -hmm. En het verhaal dat klopt, en ik bedoel, misschien ben ik inderdaad wel in mijn midlife crisis lang haar gaan krijgen. Uh, maar het verhaal dat klopt is dat ik een relatie kreeg op het moment dat zij echt al een tijd weg was bij de NOS. En dat alle andere verhalen... echt, Dat is bullshit, dat is onzin. Maar dat is op een gegeven moment de wereld ingelopen door iemand die om een of andere reden... een hekel aan mij had. Ik dacht, Hans La Roes legt verantwoording af. Nou komt ja. het hoor op anglo-saxische wijze. Maar dat is niet anglo-saxisch. Dat is, dat is Yellow Papers. En het boek Ik, probeert... wacht, ik wacht alle boeken van de BBC-hoofdredacteur ja. af. Wat komt er op de tegel te staan, Hans La Oh, nu. Ja, nu. Ja, alleen snel. nu. Zo dadelijk. Uh, nu. Oh, nu. nu. Dat is het. Nu. Nu. Uh, ja, nee, zeggen? daar hoef je echt verder niks aan toe te voegen, Hans Laroes. Dankjewel. Uh, twee dingen, zo dadelijk op deze zender. Uh, Margreet Rijntjes gaat naar Eindhoven. Een van de kandidaten voor de culturele hoofdstad 2018. Dankjewel. Dankjewel. Dank meneer Laroes. Dit was aflevering 2538. Ja, morgen praten wij met sees notenboom over zijn nieuwe dichtbundel Overal Licht.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 Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met Beavar Wormiddel. Beafar, de mensen die van dieren houden. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Tintelien.nl bij de dieren speciaalzaak: De mensen die van dieren houden. Beavar. Ik zoek iets sensationeels, zoals de stille kracht, maar dan actueel. Nou, een of, de mailroman Gaandeweg van Boukenjacht... Zo sensationeel actueel dat je de media moet volgen om te weten hoe het afloopt. Nu, verkrijgbaar in uw boekhandel. Oh, dag Frans, jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Jij ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende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 Dit is Radio 1.